Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna iedereen heeft antistoffen tegen corona. Tenminste, bijna iedereen die bloed geeft. Sanquin, de bloedbank, heeft het bloed van mensen die kwamen doneren tussen september en december gecheckt. En 97% van de mensen had antistoffen tegen corona. Komt volgens de bloedbank vooral door vaccinaties. Oudere mensen hebben wel minder antistoffen. Vooral mensen die geprikt zijn met het AstraZeneca of het Janssen vaccin. Tot nu toe heeft de politie vijf aangiftes binnen over The Voice. Ook zijn er twintig meldingen gedaan van mogelijk ongepast seksueel grensoverschrijdend gedrag voor mensen die bij de talentenjacht betrokken zijn. De zaak kwam aan het licht door een aflevering van Boos ruim twee weken geleden. Een hoop leraren hebben zich de laatste tijd ziek gemeld. Bijna een kwart van de juffen en meesters stond de afgelopen weken niet voor de klas. En daar is de meest ingewikkelde wiskundige som niks bij. En scholen die doen alles natuurlijk om de leerlingen zoveel mogelijk op school te houden. Dus eh, vaak op het moment dat een leraar zich eh, ziek meldt of afwezig is vanwege corona... gaat een schooldirecteur meteen aan de slag om, eh, om vervanging te regelen. Maar vaak lukt dat niet en worden klassen naar huis gestuurd. Cristiano Ronaldo heeft als eerste persoon de 400 miljoen volgers op Insta aangetikt... Alleen het account van Instagram zelf heeft meer volgers dan de voetballer van Manchester United. Zij gaan op kop met 469 miljoen volgers. En Mieke en Cor voelden zich helemaal kiplekker in hun net opgeknapte huis in het Brabantse Deurne. Tot de buurman ook aan het verbouwen ging. Hij bouwde een muur van 20 meter lang en 3 meter hoog pal voor hun huis, schrijft het Eindhoven's Dagblad. Zeg maar dag tegen je uitzicht. Maar het begint bij het raam in de hal... Het gaat verder langs dit raam in de keuken. En als we die kant naar de bijkeuken gaan, dan zien we daar nog steeds die muur. Ja, de buurman zegt dat hij de muur mag, mag bouwen. De stapelstenen staat op zijn grond. Het weer, veel zon vandaag, ook wel aardig wat wind. je of acht. Morgen meer bewolking, beetje regen en een paar graden warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Goedemiddag, Albert-Jan. De week overleef, jongen. Ja, zeker. Mooi, ja, Olympische mooi, mooi zijn zijn mooi, mooi. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus... En op een uh, schappelijke tijd, uh, trouwens, uh, te ja. volgen. Ja, het begint wel midden in de nacht, hoor. Maar goed, uh, nee, uh, wat dat betreft... Uh, nee, de winterspelers hebben nog allereerst... Goedemiddag, luisteraars en kijkers. Uh, niet te vergeten, ja, zaterdag uh, een zonnige zaterdagmiddag. Morgenmiddag zal het ongetwijfeld een geheel ander verhaal worden. Maar daar hoort u natuurlijk meer over... tijdens het weerbericht rond de klok van half drie...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 En zijn ze er dus uit. Maar goed, daarover straks meer tijdens de finale. Kijken of er nog wat regels uh, to van toepassing zijn... waarop ze dan wel mee zouden kunnen doen. Maar we houden dat vrui in de gaten. Als wat te melden is vanuit de Olympische hal... Nou, de eerste, eerste gouden plak hebben we. Ja, Irene Schouten, geweldig. Ja, ja, prachtige rit, zeg. Wat een, dat was ook, die, die, die waar ze tegen reed, die is dan ook tweede geworden. Maar die hadden echt, echt veel aan elkaar. Hè? Want ze hebben elkaar tot, uh, tot grote hoogte uh, weten te, uh, te brengen.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 Frustrated by the people's lives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 In the Army now. In the Army now. Here is a status quo. A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best We're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 Baby, you're my shelter, shelter from a broken paradise. I couldn't dream it any better if I tried. True love gotta ring, ring, ring. Church bells let them ring, ring, ring. This queen need a king, king, king for life, for life, for life. True love gotta ring, ring, ring. Church bells let them ring, ring, ring. Angels gonna sing, sing, sing.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 Ring ring ring, church bells let ring ring ring. Angels I sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight, baby. De nieuwe singer van J-Lo, oftewel Jennifer Lopez. Je hoorde Marry Me. De zaterdagmiddag van CFM. Ja, hoe is het bij het shorttrekken, Albert Zit de bronzen medaille er nog in of niet? Nee, nee, nee. nee, nee. nee er moesten twee onderuit gaan. Ja, die gingen toch eh, onderuit? Of ja, ja, in de eerste ronde. En dan, maar dan mag jullie weer opnieuw starten. weer. Tenminste, de juryleden besloten dat ze alle vier weer, weer van start mochten gaan. En uh, toen uh, gingen er uiteindelijk toch weer twee onderuit. Uh, in ieder geval één daarvan uh, was uh, uh, uh, niet Italië, maar het nou, maakt hem niet uit. In ieder geval China heeft gewonnen. Italië valt ook in de prijzen. En uh, Nederland uh, wordt dus 1, 2, 3, vierde te, op de mixed relay. Goed. Maar in ieder geval wel een, een, een Olympisch uh, diploma. Dat ja, nou wel. die mogen ze meenemen. Maar, maar tragiek. Tragiek voor de Nederlandse mixed. Uh, mixed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 too much time to spare, But I'm make time for you to show how much I care Wish that I would let you break my Ik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 van de week richting het strand vervoerd over de Vallinnenweg onder meer. Dus ik had allemaal huizen door mijn straat heen rijden. <laughs> Wel een heel apart gezicht. Ja, maar er worden, worden komen wellicht nog veel meer van dat soort huizen op het strand. Hè? Volgens mij zijn er ook meer aanvragen ingediend om daar uh, te mogen bouwen. Ja, maar het is ook mooi verdienen natuurlijk. Uiteraard. Ja, zeker. Dus uh, nou ja, in ieder geval de huizen komen weer terug. De paviljoens... Uh,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 Bandolero, mare, mare. Bandolero, chame. Bandolero, mare. Danse avec le lancer du miroir Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas et Comzoro Ça se bouscule dans les couloirs, les poters, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir Tout le monde est là, même ceux qu'on attend pas la fille make du mois Miss tcha Oh Miss tcha Miss Tcha Miss Tcha Kelly Star Au milieu tout ça y'a nous yam moi Don't forget me I'm task to be Don't forget me, I'm duck to be sur vert de libre to That's me direct to mexico Don diego de la vega sa cap son bandeau plus personne dans les couloirs les poseurs les voyageurs sont allés faire voir odeur de tabac d'eau de cendrille et froid les parfums sucrés de mitchat chat -cha -cha. oh mitchat -cha. this ain't gonna be easy